J. Wouter Jong met het NOS Journaal. BVV-leider Wilders heeft berichten op X gedeeld... waarin de onafhankelijkheid van de kiesraad in twijfel wordt getrokken. In een van die berichten staat dat de beveiliging van de verkiezingssoftware... van de kiesraad is onderzocht door een bedrijf van iemand van D66. De kiesraad zegt dat dat absoluut niet waar is. Ook de gemeente Zaanstad weerspreekt een van die berichten... waarin wordt gesuggereerd dat 15 containers met getelde stemmen weg zijn. Zaanstad noemt dat pertinente onzin. De interne chaos bij vakbond FNV is nog niet voorbij. Het ledenparlement, het hoogste orgaan van de bond, heeft een plan voor een oplossing weggestemd. De ingewikkelde organisatie binnen de bond leidde tot steeds grotere interne conflicten. Oud-PVDA-minister Lodewijk Asscher en Oud-FNV-voorzitter Ton Heert stelden een plan op. Maar dat is nu met een hele kleine meerderheid weggestemd. KLM en de vakbonden FNV en CNV hebben een CAO-akkoord bereikt voor het grondpersoneel. De afgelopen tijd legde het grondpersoneel een aantal keer het werk neer. Nu is onder meer afgesproken dat ze over een periode van twee jaar 3,25% meer loon krijgen. Ook komt meer personeel in aanmerking voor een vroegpensioenregeling. Bijna 150 Turkse voetbalscheidsrechters zijn voorlopig geschorst vanwege een onderzoek naar illegaal gokken...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 Welkom bij Jelmer en M&M's op deze laatste vrijdag van oktober. En ook de laatste dag van deze maand, 31 oktober. is het, Dit is Jelmer en M&M's, het jongereninfotainmentprogramma van ZFM Zandvoort. We zijn er weer, we zijn weer terug. En uh, dit keer ook weer met uh, mijzelf, uh, Jelmer Koper, aan het stuur. Uh, we hebben twee M&M's uh, voor uh, jullie in de aanbieding vandaag. En dat zijn dit keer Mike en Mirko. Ja. Goedenavond allemaal. En Oeh. we hebben ook goed nieuws, want de derde M&M... Uh, om het verhaal weer compleet te maken. sluit zometeen aan in het tweede uur. Uh, we gaan weer van alles doen. Natuurlijk lokaal nieuws doornemen... maar ook zometeen eerst even stilstaan... bij wat ons eigenlijk bezig hield de afgelopen maand... in het landelijke nieuws. We hebben natuurlijk weer een nieuw prachtig recept... van de Mircook-show. We hebben er weer een M&M-hit van de maand... en nog veel meer in deze uitzending. En we hebben ook een nieuw jingle. Jammer en de M&M's. Jongereninfotainment op de laatste vrijdagavond van de maand. We hebben gewoon echt een jingle gekregen. Zo jeetje. Wat, Eindelijk, uh, na vier jaar, hebben we een jingle gekregen. Geen openingsjingle. Uh, dus die moeten we nog steeds, uh, de originele zelf samengesteld. Maar dit is echt uh, van de, de ZFM-voice die we nu horen, ja, toch? Ja, dit is uh, de ZFM-voice. Oh. Het is officieel niet, hè? En, nu uh, zijn we, of je, het kostte drie jaar, jongens. Maar we, zijn we zijn nu een programma. We zijn nu op programma. We horen erbij. Daar is de champagne. Nou goed, We hebben ook nog drie meer jingles, maar die komen zo meteen zo. In dit. Uh, we hebben een heel erbij. Ja, ja, er is even geïnvesteerd. Kijk, kijk. En nieuwe plotters. Dat is ook gelijk wel goed nieuws. Dat betekent dat wij hier ook gewoon volgend jaar natuurlijk nog zijn. Voor de mensen ja, die aan het ja. natuurlijk klaar is. Hey, wat, we, we zijn er altijd. Maar dat we is geconfirmd. Dus geconfirmed. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dan moeten we moeten wel een beetje die jingles uh, eruit halen inderdaad. <laughs> um, dan uh, gaan we over naar de nieuwsremix. Het overzichtje van de maand. En wat ons opviel. Wat ons bezig hield Nou, het is... Uh, eigenlijk kan je er niet omheen. Wat iedereen denk ik wel bezig hield Is natuurlijk de verkiezingsmaand. Die achter... Uh, onze rug is woensdag, uh, ging heel Nederland naar de stembus. Iets meer dan 2023, een paar uh, half procent volgens mij meer is de opkomst hoger. 78 procent bracht zijn stem uit. De VVD heeft uh, zijn uh, bolwerk weer terug, want ze is weer de grootste in Zandvoort... na twee jaar steeds verslagen te zijn door de PVV bij de Europese verkiezing... en natuurlijk landelijk twee jaar terug. Uh, dus dat is ook wel nieuws hier natuurlijk lokaal. Landelijk uh, zijn er ook veel verschuivingen, D66... Lijkt nu de grootste partij uh, en uh, kan niet meer ingehaald worden door de PVV. Waarschijnlijk 26 zetels, misschien nog met een rest 27 zetels. Dat gaat dan ten koste van de socialistische partij, de SP... die dan waarschijnlijk op twee zetels uitkomt. Natuurlijk een flinke domper van vijf naar twee voor die partij. En ook GroenLinks-PVDA heeft niet de uitslag uh, uh, gekregen uh, waar ze op hadden gehoopt. Frans Timmermans stapte nog de avond zelf op als partijleider van deze uh, fusiebeweging... En de VVD deed opvallend goed met een comeback van 22 zetels. De CDA is natuurlijk iets gegroeid, maar dat vooral omdat NSC volledig is verdampt tot niks. Uh, Mike, ik heb van ja. jou gehoord dat je nog tot het laatste moment zweefde. Zeker. Ons een klein stukje meenemen. Heb je nou echt pas in het stemhokje je keuze gemaakt? Zeg um, nee, ik heb zeg maar, eigenlijk. Ik was er eigenlijk al wel vrij zeker van mijn, uh, mijn keuze, inderdaad. Maar toen heb ik het slotdebat gekeken. Toen vond ik. Uh, nou ja, goed. De VVD. En uh, natuurlijk een van de twee partijen waar ik over zweefde. Uh, best nog wel goed overkomen. Kijk, Dilan Jespergers was natuurlijk een beetje. Ja, die was natuurlijk niet echt. was niet heel erg populair uh, bij de VVD-kiezer. En ja, ook ik vond natuurlijk dat ze toch ook wel deels verantwoordelijk was voor dat hele fiasco met dat vorige kabinet. Want ja, uiteindelijk hebben zij natuurlijk wel deels de deur opengezet om ook met de PVV te gaan regeren. Wat, wat ik in eerste instantie op zich niks tegen had. Maar dat is uitgepakt in een totaal drama. Zoals veel mensen uh, verwacht hadden. Um, dus ja, goed, uiteindelijk dacht ik van ja, wil ik dat nog wel een beetje ondersteunen? Dus ja, ik was daar een beetje over aan het twijfelen. Uh, uiteindelijk uh, toch niet gedaan. Maar um, ik vond wel fijn dat ze toch weer lekker ertussen stonden. Want uh, ja, ik denk dat wordt echt een drama. En ik vind het toch uh, nog steeds wel een beetje zo'n partij... die dan, dan ja, eigenlijk een beetje, nou toch nog wel deels middenrecht staat. En dat is natuurlijk altijd wel een beetje de hoek waar ik in zit, uh, in zit te zoeken... qua partijen waar ik op wil stemmen. Um, dus ja, uh, ik vind het goed dat ze weer zo redelijk hun... Uh, ja, hun Partij nog weten te hebben ze redden hebben, na een uh, dramatische campagne. We Tuchus Tuchus stonden, uh, op het laatste punt, geloof ik. Inderdaad, op, uh, het, het zat niet allemaal mee. Ze nee. stonden op een gegeven moment op uh, 12 of 14 zetels. De laatste slotpeiling gaf ze slechts 17 zetels ja. uh, bij een aantal onderzoeksbureaus. En, uh, uh, nou ja, en op de verkiezingsavond zelf zeiden Dansen: die zie ik dus dat de VVD nog vier overeind staat. Hoewel dit wel. Uh, ...de op na slechtste uitslag is in jaren. Ja, maar kijk, natuurlijk um, is het nog steeds misschien een beetje onwaardig... ...in de zin als we het kijken naar de geschiedenis. Maar goed, als je van 17 sales in de peiling toch nog 22 nog binnen te halen... Uh, ...naar een verrassende overwinning, toch denk ik wel van D66... ...die waren niet echt in de gunning volgens mij in de peiling. Ik heb peiling iets minder gevolgd, ik ben een beetje uh, tegen de einde aangehaald. Nou ja, dat was, dat was juist wel aan de hand eigenlijk. De laatste weken was D66 flink omhoog geschoten... ...ook omdat ze ja. het geluk ergens hadden dat ze met het eerste verkiezingsdebat... Uh, uh, ...omhoog geschoten, maar wat zij ook natuurlijk hebben gedaan is een hele positieve campagne gevoerd. Mensen zeggen ook wel een beetje, ja Rob Jetten leek een beetje op Mark Rutte... ...die natuurlijk ook altijd optimistisch was en het positieve verhaal probeert te vertellen... ...en dat was wel echt onderscheidend, want je zag verder, ja, het CDA wilde dan een fatsoenlijke campagne voeren... ...de VVD was natuurlijk een beetje aan het draaien, groenlinks pvda misschien iets te veel aan het uitleggen wat ze zouden willen doen... Ja. Uh, en ja, D66 was daar wel echt anders in. Ja, kijk, ik vond uh, ook... Kijk, en veel positiever. Ik heb nooit uh, ge, uh, gedacht om op D66 te stemmen. Ik heb er wel even doorgelezen toen jij er ook over begon. Hij nee, is dat niks? Want hey, ik was echt heel erg zweven. Ik had echt geen idee, vooral in het begin... Uh, waar ik naartoe zou willen gaan... Um, ja. Uiteindelijk niet uh, bij D66 geland. Toch niet helemaal uh, aansluitend met mijn uh, meningen. Maar ik vind het wel heel goed dat ze zo groot geworden zijn. Uiteindelijk heb ik, uh, vond ik jo Robiette eigenlijk sterk in alles wat hij deed in de campagne. Uh, los van een ongelukkige opmerking natuurlijk hier en daar, wat elke uh, lijsttrekker wel een keer heeft meegemaakt natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk, ja, denk ik wel, was het gewoon echt een fatsoenlijke man. Is. En ik heb ook echt wel echt het, het idee dat het goed is voor het land dat PVV niet de grootste is geworden. Want ja, ik denk als, we dat, als dat weer had gebeurd, dan hadden we en weer een formatie gehad die waarschijnlijk een eeuw had, had geduurd. Het is nog, wordt nog steeds wel een dingetje natuurlijk. Uh, maar dan hadden we waarschijnlijk over ja. anderhalf jaar binnen de stembussen kunnen gaan. Dus ik hoopte dat echt absoluut niet. Nou, ik ja. was ook geen voorsteller van GroenLinks PvdA. Ja, dus voor mij was er eigenlijk precies tussenin. En ik ben eigenlijk erg over te spreken over deze uitslag. Ja, en uh, even, even naar Mirko. Want uh, ja, jij hebt nog wel de afgelopen... Uh, zeker in het begin bij de vorige kamer... nog wel enig vertrouwen gehad in NSC. Dat is natuurlijk <laughs> volledig verdampt. Wat zou je daar over willen zeggen? Nou ja, ik heb natuurlijk vorige keer naar het uh, NSC gestemd. Omdat ik gewoon hun oorspronkelijke belofte... Van, joh, we gaan die zo in de bestuurscultuur. We gaan eigenlijk kijken hoe die democratie. Uh, ja, op een andere manier kunnen inrichten. Waardoor het hopelijk meer een democratie wordt. Dat waren in ieder geval. hoe de blotten op mij overgekomen waren. Nou, dat hebben ze gewoon niet gedaan. En. Uh, ja, ik, ik, voor een luisteraar die wat vaker. Uh, naar ons programma luistert. Of mij ook een beetje volgt. Uh, ik heb er ook wel het een en ander over gepubliceerd. Ja, ze zijn gewoon heel slecht intern bezig geweest. Dus. Ja, ik heb daar heel kort rondgekeken. ben er ook heel snel weggegaan. En uh, die hebben absoluut mijn stemmetje gekregen. Ja, ook. Maar ook ik twijfelde wat jij zegt. Ja. Uh, Mike, het was echt voor mij een van de eerste verkiezingen waar ik echt een gigantisch gevoel was. van. Ja, ik weet het gewoon nee. niet. Want even heel gek voor de luisteraar, weet je. Ik, ik vond. Uh, partij van de Dieren een paar standpunten hebben die ik heel goed vond. Want ja, wij zijn bijvoorbeeld heel erg tegen AI. We hadden het over het, het, het, het risico dat we als mensheid daar problemen mee gaan krijgen. Echt oprecht heel goed onderbouwd. Nou, waren er andere standpunten waar ik het totaal niet mee eens was, waardoor ik nooit op uh, Partij voor de Dieren kon stemmen. Er uh, waren een aantal standpunten bij Forum voor Democratie die ik heel goed vond. Ik vind een aantal uh, medisch-ethische standpunten bij D66 weer heel goed. Maar dan bij elk, elke partij was er iets waarvan ik zoiets had. Ja. Hier ben ik heel erg tegen. Waarom, waarom doen ze dit? Ja. Dus ik kon ook niet zo makkelijk zeggen: van nou, dit vind ik wel ongeveer redelijk. Dus uiteindelijk toch maar met uh, veel pijn in mijn hart uh, gestemd. En, en ik ben redelijk blij met, met in ieder geval wat, wat ik wil, met wat de uitslag is. Het enige waar ik me gewoon heel erg zorgen om maak, is dat ja, de Europese Unie nu wel echt vrije baan krijgt om. Uh, ja, nog meer macht in te perken en eigenlijk onze democratie nog verder uit te rollen. Ja, ja, ja. Zo voel ik dat. dat Oké, okay, nou ja, en het, hoe dat op mij over uh, het overkoepelende nieuws van de, de, de uitslagenavond. In ieder geval was natuurlijk dat uh, rond half tien Frans Timmermans uh, bekend maakte... Ja. dat hij opstapte als uh, uh, leider van, uh, van GroenLinks-PVDA. Natuurlijk de twee partijen die de vorige verkiezing ook al samen meededen. en nu verder zijn in dat uh, fusieproces. 20 zetels, als je dat uit elkaar haalt, is het 10-10 voor elke partij. Dat kan je natuurlijk niet meer uit elkaar halen... maar is eigenlijk staan ze weer op hetzelfde niveau als in 2021... toen de D66 ook een grote overwinning behaalde. Dus het is echt ten koste gegaan natuurlijk van die strategische stem op links. Ja. Alleen is links in zijn geheel ook weer uh, gekrompen... als je D66 niet meetelt, is dus niet per se een linkse partij... Dan, uh, uh, dan komen ze nog ineens aan de 30 zetels... en dat was ja, 15 jaar geleden echt, uh, echt wel anders... Uh, rechts is ook wel een beetje hetzelfde gebleven, maar vooral omdat het midden is gegroeid. En ja, D66 dus is voor alles hetzelfde. Ik denk ook wel dat het heel gebleven. goed is. Kijk, ik, vind, ik, ben, ik heb het al eerder gezegd, ik ben altijd best wel heel erg tegen extreem links, maar ook tegen extreem rechts. Ik vind het allebei niet goed. En ik denk ook dat we als land een beetje het midden nodig hebben. Want uiteindelijk, ja, met een partij zoals de PVV... die alleen maar roept: we gaan iedereen uitzetten doen, daar heb je niks aan. Want uiteindelijk krijgen die niks gedaan. Nou, GroenLinks, P van de A, ja, dat, dat is dan misschien iets redelijker. Maar ja, ik kan me daar gewoon zelf niet zo goed bij hun ideoloog, ideole... Nou, goed, dat komt me niet uit. Ideologie. Ideo ja, kan ik me gewoon ja. niet zo goed bij vinden. Ja. Uh, nog enigszins wel bij het P van de A-stukje... wat minder bij het GroenLinks-stukje. Groen dus dat is ook weer een ding. Maar, maar sowieso, daar wil ik wat over zeggen. Ik, dat is een beetje taalkundig hoor. Maar ik vind sowieso dat makkelijke gebruik van extreem dit extreem... dat vind ik zo vervelend. Je hebt wel in Nederland partijen die... Uh, ja, wel echt wat verandering ja. willen. Dus die je uh, bij alle standaarden misschien wat radicaal kan noemen, nee, maar, maar we hebben eigenlijk ik geen extreem partij in Nederland. Ik heb het ook, niet over, heb ook niet over extreem. extreem. We, hebben, we hebben radicaal links, we hebben groen links en zo. We hebben, we hebben, je, kan, je kan PVV radicaal noemen. Um, maar ik vind het extreem wel heftig. Ik bedoel het ook ja, dat was meer naar jou, nee, maar dat ik, be ik bedoel het ook meer niet zo. Ik heb de woorden extreem oh. niet in nee, maar ik bedoel Nee, maar ik bedoel meer, in de zin niet zozeer extreem in, misschien de standaarddefinitie, maar meer gewoon als je kijkt naar het linkste van Nederland en het rechtste van Nederland. Ja, oké. Okay, in okay, die zin dus, bedoel ik het. is rechts oververtegenwoordigd en ook in het beleid, natuurlijk. Ja, oké. Deze discussie moeten we even niet voeren. ik moet ik denk jou beginnen Dat we het er allemaal mee eens zijn dat het midden gewoon heel belangrijk is, want dat is een beetje. Eerlijk zijn, ik, ik zie dat zelf heel anders. Waar ik me heel veel zorgen om maak, en ik wil echt niet veel, veel tijd wijzen, dus is gewoon één kort ding over. Is wat ik net ook al zeg over de Europese Unie. Uh, dat is gewoon een, een organisatie die steeds meer macht naar zich toe trekt. En gewoon eigenlijk voortdender. Tenzij je dat stopt, tegenhoudt. En het centrum gaat daar niks en, en tegenhouden. Dus eigenlijk. Uh, capituleren wij een beetje voor een buitenlandse overheid die ons beïnvloedt? En ik denk dat D60 daar wel aan gaat bijdragen. En, en ook überhaupt het linkerflank. En ik denk ook dat veel standpunten op het linkerflank gewoon niet houdbaar zijn. En ik denk nee, dat dat ook de reden is linker van waarom het is uiteindelijk uh, knint. Persoonlijk. De linkerflank is nu uh, nog ineens 50 zetels als je D60 erbij optelt. Dus geen meerderheid die. Nee, nee, nee, exact. Maar we zijn ook nog niet jevloed. op een kritiek kantelpunt. Dat is meer mijn ja, maar, punt, zeg maar. Ja, maar weet je, uiteindelijk denk ik, ja, het is gewoon natuurlijk een heel lastig dilemma. Uiteindelijk is. Ik denk dat dit een uitslag is waar wij als land blij mee moeten zijn. Inderdaad, niet iedereen zal heel blij zijn. Hè? Ja. Maar ik kan ermee leven. Ja, had nou, het had nou, gewoon heel veel ja. slechter kunnen zijn voor dat, mij. Dat, dat is hoe ik het zie. Ja, ik dus ben niet blij. Nou, nou ja, voor mij dus ook. Weet ja. je wat ik dan denk? Als ja. je dan naar kijkt, als ik dit zo zie, deze uitslag, denk ik van... Nou ja, het is beter dan de vorige keer. Nou ja, en, de dat vind ik uh, niet. De ik vond vorige keer wel beter. De aflopen, ja, vorig jaar is nog niks, twee niks jaar hebben ze het kunnen laten zien en het is niet gelukt. Uh, we hadden ook <laughs> nog, Dat is we hadden ook ja. nog uh, ander nieuws uit het uh, buitenland, Mike, uh, wat de ja buiten om. Ook nog wel opviel. En dat is namelijk een, uh, ja, een opmerkelijke rook ja. in het Louvre. Ja, ik vond het fascinerend. Kijk, ik, ik hoorde dit een beetje op de radio toen het gebeurd was. En ik dacht echt van. Hè, wat? Want je denkt, er, maar je hoort natuurlijk wel vaker dat er, dat soort dingen worden gestolen. En dat is natuurlijk altijd een beetje. Uh, dat je dan denkt van hoe dan? Maar dit was wel heel bijzonder. Want dit hadden ze gewoon naar mijn idee in de ochtend. Het uh, ja, ja, gewoon licht was, klaarlicht De dag gewoon met een paar hesjes en kraan naast een raam gezet. Ja. En gewoon naar binnen gelopen. Ja, ik vond dit echt een van de grotere beveiligingsflops die ik ooit heb gelezen. Ja. Dit kan toch niet voor zo'n groot museum? Maar, dat, maar is uh, soort, dat was heel opvallend. Dat was heel opvallend, maar het lijkt ook wel... Oh, sorry, ik ben gemute volgens mij. Ja, ik wou al een spreektijd <laughs> ja. <op>. nog <Nee>, maar <laughs> ik, ik, uh, ik, ik lijkt wel een soort trend. Ik bedoel, je ziet dat je had het met het Drents Museum laatst... Ja. dat, uh, dat zo'n kunstwerk ook gestolen was... of het is het laatste jaar terug, maar goed, dat is... recent ja, centrum, centrum, centrum, centrum, ja. Ik zag ook letterlijk een, een artikel dat er in de VS nu weer heel veel gestolen is uit een of andere museum. Dat lijkt me wel een soort van, eigenlijk vind ik het heel triest. Weet je, ik hoop dan ergens stiekem dat een of andere excentrieke miljardair uh, criminelen heeft ingehuurd... om in zijn Russische gestolen kunstcollectie ja. uh, kunst ja, te voegen. Je, ik, maar het ergste is, ja, waarschijnlijk is het gewoon omgesmolten. Ja, en gaan we al die historische Maar, maar ik denk de, gewoon ook op weg even gewoon over ja. dingen in het algemeen. Ik heb het idee dat wij misschien te moeilijk zijn gaan nadenken. Al de beveiliging van al die dingen zijn natuurlijk heel, heel erg ingewikkeld en allemaal heel technisch en zo. En uiteindelijk laat het maar gewoon zien dat we ook gewoon met een simpele scenario rekening mee moeten houden. Namelijk dat ja. voor iemand een, een, een lift naast het raam zet en gewoon naar binnen loopt. Ja, ik denk dat niemand daar heeft ja. gedacht bij het looven. Nee. Goh, dat is een, um, een attack factor, zeg maar. Dus ah, dat, dat komt wel goed, weet je. Bij de interne beveiligingen in de timbeveiligd uh, glaasdingen. Ik weet niet precies waar het is, maar ja. dan, dan, dan denken we allemaal, ah, dat komt wel goed. En dan vervolgens uit iemand gewoon een ding tegen een raam ja, en is precies tijd omdat het alarm uitstaat. Ja. Nee, oké. dat is wat je ziet met hacken. Gewoon social ja. engineering. Heel vaak is dat de doorbraak. Zo heet dat dan, hè? Dus ja. gewoon net doen alsof je iets bent wat je niet bent. En gefeliciteerd. Fake it till you make it, I guess. Ja, ja nou, en uh, het laatste nieuws natuurlijk dat er ook al wat zijn bericht, ja. Maar de meer dan 80 miljoen aan waarde van uh, volgens mij juwelen die zijn gestolen. Echt kroonjuwelen van uh, heel oud. Die zijn nog steeds niet uh, teruggevonden. Dus uh, nee. dat wordt ja, nog even Ja, het is niet. wel echt heel naar. We gaan uh, even naar een uh, stukje muziek en dan zijn we zo meteen weer terug hier bij Jelmer en de M&M's. Dit is uh, lekker toepasselijk Bob Marley en de Wailers met Get Up, Stand Up. I'm naar Jelmer en de M&M's. Up and two steps back. Bird on a wire outside my motel room, but he ain't singing. Girl and wine Outside a church in June, but the church bells ain't ringing. I'm sitting here in this bar. Stream met One Step Up hier op ZFM Zandvoort. Je luistert nog steeds naar jouw M&M's, want het is de laatste vrijdag van de maand, 31 oktober. Dat betekent dat we de maand lekker gaan afsluiten. We gaan straks in tweede uur vooruit kijken... maar eerst nog eventjes terug uh, naar die verkiezingen... want er was iets opvallends. Uh, je kon dit keer ook weer op twee plekken in het land... Uh, al s'nacht stemmen, vanaf 12 uur. In uh, Castricum hadden ze uh, een, een, een, in een soort gezellige sfeer... Een stembureau al geopend uh, om middernacht. En uh, ja, de collega's van het Noord-Hollands Dagblad uh, die waren daarbij. En uh, we gaan er even naar luisteren op een beetje een vervelende manier. Maar ik heb hem uh, niet hier als bestandje, dus we gaan het even anders doen. Oké, okay, nu gaan we dat krijgen, krijgen hoor. We gaan even de ouderwetse Of heb jij hem, hem wel daar, Mike? zie Ik Ik heb hem wel, ja, maar hij is halverwege aan het filmpje. Al. Kan ik hem ook nog terugspoelen? Wacht, nou, ik ja, ga dat, gewoon uh, even van die flasher. Dat uh, zou als het goed is kunnen. We gaan weer even Ja, de, Ja, daar gaat hij. Daar, daar komt hij, daar komt hij. Hij hey, doet het als het goed is. Mijn naam is Cuus en ik ben 23 jaar oud. Je staat er vroeg bij. Dat is zeker waar. Ik was hier om tien voor negen. Waarom zo vroeg? Ik heb vorige Tweede Kamerverkiezingen, helaas op anderhalve minuut na misgegrepen op de eerste plek. En het leek voor mij gewoon een keertje leuk om als eerste te zijn. En is het toch duidelijk op wie je gaat stemmen? Voor mij is dat zeker duidelijk. Sta voor je idealen en kies hoop boven haat. U woont toch niet in Kastricum? Dat klopt. Ik woon in Leiden. Maar je kan een kiezerspas aanvragen. Kastricum is dan de mooiste plek, toch? Ik was hier om 10 uur. Ik was hier namelijk vorige keer, twee jaar geleden, was ik de derde om te stemmen. Dus ik dacht, nou, nu ben ik op tijd. Bijna. Ik ben nu de tweede. Nog steeds geen eerste. Oberte werd derde bij de slimste mensen. Ik ben nu de tweede in Kastrikum. Dus ik zie dat als vooruitgang. Morgen worden we dan de eerste bij de verkiezingen. Ik hoopte dat er eindelijk in Kastrikum eens een keer een vrouw als eerste zou gaan stemmen. Helaas waren er toch alweer twee mannen eerder dan. Ik vind het een hele leuke ervaring. Het is erg gezellig in de rij, voor herhaling vatbaar. En de mensen die nu kijken en die nu moeten gaan stemmen, wat, wat raadt u hun aan? Het schijnt dus dat vrouwen veel minder stemmen dan mannen, terwijl we toch de helft van de bevolking zijn van Nederland. Dus ik roep ook vooral de vrouwen op om gewoon te gaan stemmen ja, en dan ja. ja, en de eerste stemmer, hè? Ja, hij, is, uh, hij zit erin. Hoe voelt dat nou? Ik heb mijn democratische verplicht vervuld. Hij is gedaan, zit erop. Je hebt in ieder geval gewonnen van uh, meneer Pattenot. Ja, vorige keer was ik hem ook voor, maar er was iemand mij nog voor. Dus uh, we zien het volgend jaar. Ja, en uh, je hoorde op het laatst wat geschuif van uh, stembussen, maar... Uh, ja, dit waren dus de eerste stemmen ja, uh, van ik, Nederland. Ik vind het wel mooi, gewoon lekker middernacht stemmen. Ik vind het wel grappig. Een leuke ludieke actie. En ik moet ja. wel zeggen, er is dus even één wat toch van mijn hart moet. Al die zeikers die te zeggen, ja, kies hoop over haat, dit, dat, zo. Daarmee ben je hatelijk bezig. Want daarmee impliceer je dat de helft van Nederland... of wie het ook maar niet met je eens is... vervuld ja. van haat is, dat dat slechte mensen zijn. Dat zijn ze niet kap met dat zeggen. Sorry, maar daar kan ik, ik word daar gewoon zo ziek van. Het is zo'n egocentrisch idee dat je, dat je boven de rest van de kiezers staat en, en dat je daarom maar kan zeggen dat alleen jouw boodschap positief is, dat alleen jij ja. niet staat voor haat. Sorry, maar ik daar kan ik echt... Nu, nu, nu ben ik wel even aan het haten, maar daar word ik echt vissig van gewoon. Zeg tegen haat. Nee, nee, nee maar haten. ik vind dat echt... Ik, sorry, maar ik, dat, dat is iets wat ik zo vaak hoor, deze kiezingen. En ook dat ze dan zeggen, niet van... Ons positieve verhaal of ons verhaal, maar HET positieve verhaal. En wij zijn HET fatsoenlijke deel waarmee, dus ook dat de rest onfatsoenlijk is. Het is maar ja. wat er deze verkiezing is gebeurd. Het is een soort, soort uh, de hele tijd, een soort van sluiptrappen geweest op mensen net toen. Okay. Ik, uh, uh, ja, ja de vacht, de maar oké, ik wil het ja, toch ja. een keer uh, even uh, dit Het is zie je precies hetzelfde ook aan de andere kant. Want Wilders zegt al jaren dat hij als enige de oplossing heeft voor alle problemen in het land. Dus dat is precies hetzelfde. Die zelf dat, opbouwt, nee, maar, ja, maar dat is niet hetzelfde. Nee, maar wacht even. Door te zeggen, ik heb als enige de oplossingen, zeg je gewoon, ik geloof in mijn eigen verhaal. Door te zeggen, wij, uh, wij, zijn, wij, wij, wij zijn voor het positieve, zeg je indirect, en de wij, rest allemaal komen hatelijk op, is. En wij komen als enige op voor de Nederlanders. Nou ja, dat vinden zij. Nou ja, mij impliceert ja, ook nee, dat het dat, dat okay, nee, is. Toch is toch wel, precies dat dat vind ik op zich okay, nog wel een goed nee, punt. Maar dat, dat vind okay, ik allemaal. Slecht. Nee, dat is wel hetzelfde inderdaad. Ja, dat, dus vind dat, ik allemaal is, slecht. dat is ook slecht inderdaad. Ja, maar dit mag ook wel eens gezegd worden: alles is slecht. Ja, ja. ja. ik snap het wel, maar je bedoelt, dan moet je het wel van twee kanten natuurlijk zien. Mm, eens, maar ik herken dat tweede ook wat Jomer zegt, daar ben ik het ook mee eens. Alleen, ik vind gewoon, dit is iets dat wordt dan onbestreden, te passen en te onpas, maar in elke krant en whatever artikel zit. Op een gegeven moment ben ik een beetje klaar mee. Dan denk ik, dit is gewoon niet terecht. En afgerond. Ja, afgerond, sorry. Ja, soms moet je gewoon ingrijpen. weet je? Uh, misschien heeft het geholpen, dat de nachtelijke stemmen. Want de opkomst in Castricum was maar liefst 87,1 procent. Dus misschien zijn er inderdaad speciaal mensen naar Castricum gekomen. Net zoals Jan Pottenotte van D66 vanuit Leiden. Om met de kiezerspas in een andere gemeente hun stem uit te brengen. We gaan even over naar een stukje muziek. En meestal op dit tijdstip in dit programma is dat een vrij nieuw nummer. En dit keer weer iets Nederlands van onze held van 2025. Ja, ja. Samuel Welt En hij heeft alweer zijn derde nummer van het jaar. Dit keer dansen. Niet alleen van het jaar toch? De derde nummer in het algemeen. Ja, derde nummer van zijn carrière. <laughs> dansen met de duivel. Ik weet niet wat het is. Maar er komt vuur uit je ogen vanavond. Voelde de hitte op mijn lijf. Toen je heel leven. Ga me aanstond. Ik weet niet wat er is gebeurd Na die flessen mooi Tot de tafel Maar in mijn eentje werd ik vaker Met krassen op de rug van je nagels Van je nagels samen we wel te dansen met de duif van Mike. Even een korte review. Ja, ik vond het een leuk nummer. Ik moet, want dat heb ik met alles samen wel, wel te nummers. Ik vind het als ik het eerste of tweede keer hoor... dat ik altijd een beetje mooi. maar dan na een paar keer... dan denk ik, ja, ja, ja, we gaan weer. Ja. Ja. Dat heb ik met deze ook een beetje, maar al met al wel weer een succes, denk Dit, ik. Dit uh, zijn van die onder het genot van een biertje nummer. Ja, inderdaad. Dan, uh, ja, al van mij natuurlijk. Klinken. Ja, ja. En uh, Mike, meteen ook even naar uh, wat nieuws uh, wat jou wel aansprak. Namelijk dat uh, de overheid uh, weer iets... Uh, ja, ja, dit was eigenlijk. Uh, nou, dit, is eigenlijk een al, dit was meer een algemeen artikel van, uh, van nu.nl. Dat was eigenlijk wat deskundigen eigenlijk al langer zeggen. En dat is eigenlijk dat de overheid gewoon. een beetje de controle kwijtraakt over de uh, IT-situatie. Dit is niet echt per se een nieuws-nieuws-item. Want het is niet iets nieuws. Maar het is gewoon iets wat al heel lang aanhoudt. En wat dit artikel eigenlijk een beetje aankaart. Is dat het grootste probleem met overheid IT op dit moment gewoon heel erg is, is dat de overheid een beetje die ouderwetse mentaliteit heeft van we betalen één keer heel, heel veel geld. Want ja. laten we wel weten, als je hoort wat een overheid IT-project kost, dan hoor je weer dat het om miljoenen gaat, dan denk ik van, ik weet niet wat ze daar gaan doen, maar dat kan je bij wijze van spreken, of ook voor een kwart van dat geld. En, en dan en is en het nog heel uh, Komt ja. dat geld ook, uh, kijk, want je hebt natuurlijk IT-ers die er iets van af moeten weten, maar dat het zoveel geld komt, komt misschien ook omdat mensen die die opdracht. Vragen niet zo'n nou, verstand hebben van wat er moet gebeuren. Kijk, wat ik zeg, dit gaat niet om een specifiek geval. Het gaat over het algemeen. Het artikel ja. is echt wel een goed artikel om te lezen. Dat zou ik ook echt wel aanraden. Um, maar het, wat het gewoon met name heel erg is... is dat de overheid gewoon de mentaliteit heeft van... we willen een pakket aankopen. Daar betalen wij één keer veel geld voor. En dan moet het twintig jaar goed gaan. Een beetje die mentaliteit. En dat werkt waarschijnlijk voor heel veel andere zaken wel. Hè? Als het gaat om wegen of dingen werkt dat. Maar als het gaat om IT werkt dat gewoon niet. Want alles wat je bijvoorbeeld vandaag bouwt... is volgende week alweer outdated. En dat is gewoon een beetje het probleem wat bij de overheid fout gaat. Als jij voor 30.000... Nou ja, dan zeg ik 30.000 euro, maar het gaat niet om 30.000 euro. Als jij voor, weet ik wat 2 miljoen een softwarepakket laat ontwikkelen... wat dan heel lang gaat duren, want dan heb je een gigantische scope van een project. Nou ja, dan heb je dat eindelijk na 6 jaar vertraging. En dan is het eigenlijk alweer oud en kan je weer opnieuw beginnen. Terwijl als je IT aanpakt op een wat flexibeler... manier, dus gewoon in kleine stukjes werken... dus we, doen dit, we willen dit uiteindelijk gaan doen, een je er een visie voor hebben en dan doe je gewoon een stukje dit, een stukje dat... dan dat en dat migreren... en dan gewoon dat blijven onderhouden. Dan wordt het betaalbaar en dan is het in het ja. begin misschien duur... maar dan wordt het uiteindelijk steeds goedkoper... En dus, jij werkt ook bij een uh, ICT-bedrijf uh, of ontwerper. Ja, ik werk bij een ontwerpbureau. Merk je dat ja. ook in je dagelijkse werk uh, met overheidsinstanties? Nou, kijk, wij, wij werken natuurlijk, uh, ik ga daar verder ook niet veel over in... ...maar uiteindelijk uh, merk je natuurlijk wel dat er dingen gebeuren... Uh, ...waarvan ik soms echt denk van, hoe verzinnen ze het, weet je wel. Uh, maar niet per se op mijn werk. Dat is meer overheid in het, uh, in het algemeen. Uh, dat je gewoon soms dingen hebt dat je denkt van... ...hoe gaat het elke keer fout bijvoorbeeld met... met uh, ...belasting, hoe heet het, inkomstenbelasting altijd... ...en dat werkt ook de eerste dag niet. Maar om nog even terug te gaan op dit verhaal... Um, dat is denk ik interessanter... ...dan Dan merk je gewoon heel erg dat wat er ook vaak gebeurt... ...dan heb je dus zo'n systeem laten ontwikkelen voor heel veel geld... ...en wat je dan krijgt is... Um, ...een systeem wat dus eigenlijk al oud is... ...als je het in gebruik gaat nemen... ...en dan moet er weer wat gedaan worden... ...dan moet het er weer tussen geplakt worden... ...en dan wordt er even snel een flick gedaan... Maar ...dat het dan snel moet werken... ...maar wat je eigenlijk doet is heel veel technical debt opbouwen... ...dus uiteindelijk alles wat je snel doet in de IT... Daar heb je drie jaar later spijt van. Want dan moet je het eigenlijk weer opnieuw doen. En nou, dat wordt een steeds groter probleem. En helemaal als het bij overheid om hele grote projecten... om hele grote bedragen gaat... Ja, de aanpak is gewoon geheel verkeerd. Omdat er gewoon ook bij de overheid... gewoon bijna geen competent persoon zit... wat er verstand van heeft. En ik denk dat dat ook wel een probleem is. Ook bij deze verkiezingen hebben we er niks over gehoord. Terwijl IT... Ja, het wordt nou eenmaal steeds belangrijker. En je hebt natuurlijk ook nog het hele AI-dilemma... waar ik weet dat. Merkel wel wat wel een mening over heeft. <laughs> Zeker. Uh, dus eigenlijk is het gewoon nog steeds een zooi met overheid. Ja. Dus ik denk gewoon dat er toch inderdaad... een soort miniserie moet komen... met inderdaad over IT, over AI, over de veiligheid daarvan. En dan met iemand die er echt verstand van weet. Mooi. Iemand uit het veld. En dan gewoon... Ja, niet, uh, niet per se een bewindspersoon, maar gewoon iemand die weet hoe IT werkt. Ik stem op Mike. Dat ja, we, ik we gaan. Uh, partijen, partijen voor de ICT. Partij voor, voor de ICT. Nee maar, nee, maar dat, dat niet, maar gewoon wel een paar mensen die gewoon weten wat ze aan het doen zijn. Ja, nee, ik snap je. Ja, nee, ja. ik vind het goed. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, en, uh, in deze rubriek Back Online wat online technische dingetjes. We hebben ook nog uh, iets opvallends, namelijk dat uh, Ziggo uh, blij is met een. Uh, ja, Blij is met het tempo dat hun klanten afnemen. Want uh, in het derde kwartaal van dit jaar zijn 18.500 18 18 klanten. Ja. 18.500, sorry, ik ja. kom even niet op het woord. Zijn opgestapt. Dat waren eerder dit jaar al 40.000 en 27.500. Dus het is ja, wat dat betreft veel nee, maar... weggerende klanten. Maar ze noemen dit nu het beste kwartaalresultaat in nee. 2,5 jaar. Maar, maar, maar, maar bij wat... Vodafone-abonnees is het juist weer gegroeid. Waar het bedrijf wat... natuurlijk. Mee samenwerkt. Ja, of, Mike uh, wilde iets over. Ja, mee. wat Sigo gewoon fout doet, is dat zij niet voor hebben ingezet op glasvezel. Kijk, Sigo had heel lang het voordeel ten opzichte van KPN, omdat KPN internet aanbood over de koperkabel, over de oude telefoonlijnen. Dat was langzaam, het was duur en het was gewoon net niks. Sigo had het voordeel dat ze een heel groot digitaal kabelnetwerk hadden wat voor tv was gebruikt. Dat hebben ze uiteindelijk omgebouwd... Of met protocols, hoe dat precies technisch werkt, dat weet ik niet. Daar zou ik echt in moeten duiken. Maar zij hadden in die van dat kabelnetwerk. Wat veel sneller, veel stabieler. En ook gewoon goedkoper was. dan die koperkabel van KPN. Maar dat, uh, dus wat kreeg je toen? Dat klanten zeg maar, nu weggaan. Ligt dat uh, dus los van dat ze misschien ergens op achterlopen? Kan dat ook liggen aan de service of zo? En uh, hoe klanten zich al ervaren? dat durf ik niet te zeggen. Maar ik was even mijn verhaal uh, aan het stellen. Dus wat ik zeg. Ja. Dus die had die kabel. Die had, dat daar zie ik wel heel veel klanten mee gewonnen. Want sneller, goedkoper dat. Toen kwam op een gegeven een aantal jaar geleden glasvezel op. Dat werd ineens een real uh, businessmodel. Toen heeft KPN en Delta nog een aantal andere partijen zijn vol gaan investeren. Door het hele land glasvezel gaan uh, aanleggen. En die hebben daar in feite een monopolie op. Er zijn wel wat mensen die op het KPN zitten, andere providers. Maar ja, dat gaan ze natuurlijk niet aan hun grote concurrent Sigo aanbieden. Dus wat krijg je nu? Wat KPN had met de koperkabel, krijgt komt nu met de gewone normale kabel. Iedereen die het belangrijk vindt, die gaat over op glasvezel. Omdat het sneller goedkoper beter is. En Sigo zijn nu met de gebakken peren. Want ja, die hebben gewoon een... Ouderwets netwerk. En ja, ze gaan natuurlijk nu zeggen: ja, we gaan volgend jaar gaan we internet op netwerk verhogen naar 8 gigabit. Nou ja, dat is prima. Maar uiteindelijk hou je nog steeds dat dat dan waarschijnlijk download is. En upload loopt dan weer achter, want het is geen glasvezel. Hogere latency. Dus ja, er gaan mensen weglopen bij SIGO. En dat zijn vooral de klanten die de duurste pakketten nemen, omdat er mensen zijn die het het belangrijkst vinden. Dus ja, SIGO zijn in zekere zin een probleem. En ja, over SIGO-service kan ik niet spreken. Ik heb nooit problemen met SIGO gehad. Ik heb thuis nog SIGO. Het werkt allemaal prima. Uh, maar ook ik ben aan het kijken om naar GlassPlace wel over te stappen, want het nou, is beter goedkoper. En dan wordt dat KPN, dus? Ja, waarschijnlijk wel. Want krijg ik krijg al korting op mijn mobiele app, en dus dat is winst. En hoe komt het eigenlijk dat Zero... In eerste instantie er, of hebben ze misschien gewoon iets gemist... maar er in eerste instantie voor om in ieder geval geen glasvezel te gaan doen. Nou ja, ik weet niet. Ik denk dat ze in zekere zin misschien een beetje onderschat hebben... hoe belangrijk mensen het in Nederland vinden. Kijk, Nederland is natuurlijk altijd wel een heel technisch land. We lopen heel erg voor met netwerken. We hebben altijd een van de stabielste mobiele netwerken... maar ook kabelnetwerken ter wereld. Het is altijd heel ja. snel. Het is altijd, weet ik, betaalbaar. En um, ja, ik denk dat ze hier ook een beetje van nou slapen ja, We hebben ons kabelnetwerk, we bieden nu gigabit aan. Nou, dat kunnen we misschien in de toekomst nog verhogen... naar wat ze nu gaan doen, naar, naar twee, vier, acht. Dus nou, dat glasvezel hebben wij niet nodig. Maar ja, je ziet gewoon dat mensen weglopen. Ja, nou ik, uh, uh, we gaan het in de gaten houden. En kijken of Zico hier nog meer onder gaat leiden. Want natuurlijk klanten lopen weg. Maar misschien gaat het op een gegeven moment ook iets uh, financieels uh, ik, ik, denk dat het gaat ik denk dat het gaat afdalen, Want de meeste mensen die echt glasvezel willen, die hebben dat nu. Andere mensen interesseren het niet blijven lekker bij Zico, Want het werkt, waarschijnlijk. Ja, precies. En uiteindelijk... Kijk, je spreekt over monopolie. Maar uiteindelijk hebben Ziggo en KPN natuurlijk samen het monopolie op uh, nou Ja, Sigel ja, had altijd een monopolie op die kabel. Dat dus kan niet anders. En nu maar. heeft KPN een monopolie op dat glasvezel. En dan heb je kleinere spelers die kopen dan netwerkruimte af. Um, ja, dat hou je, blijf je houden met zo'n netwerk. Ja, ja. Nou, nog even kort uh, naar het uh, volgende nieuws. Ook wel iets interessants. Want in een eerdere back online, dat zou ook nog wel vorig jaar uh, geweest kunnen zijn... hadden we het over die uh, flink uh, stijgende chipprijzen... Uh, en oh, dat ja. heeft uh, Nvidia uh, waarschijnlijk uh, ja, goed gedaan. Want ja, uh, wie de prijs betaalt, uh, dat komt er ook ergens terecht. Uh, Nvidia is als eerste beursgenoot genoteerde bedrijf 5 biljoen dollar waard. Dat is even voor de luisteraars: een 5 met 12 nullen, dus dat is 5000 miljard. Uh, ja, Mike, uh, we hebben ook allebei uh, iets van NVIDIA volgens mij in ons computer. Um, ik niet meer, maar jij ik had het wel meer. altijd. Ja, jij hebt mijn NVIDIA-videokaart inderdaad. Oh ja, inderdaad. klopt, ja, ja. <laughs> Nee, maar uh, ja, vond NVIDIA... Komt het nou echt door die prijzen? Wat, wat, nee, uh... NVIDIA die heeft gewoon hele goede zaken gedaan met AI-deals. Kijk, NVIDIA heeft gewoon altijd de snelste GPU's gehad. Dat, ook, um, dat hebben ze gewoon... Correctie al, maar het is 5 mil... Uh, oh ja, wel. Nee, huh? Ja, wel. 5 biljoen, ja, wel biljoen. Dank je wel ja. nee, maar de heeft gewoon, voor de correctie. So. De correctie <laughs> dan niks. So. Nee, maar Nvidia heeft gewoon hele goede zaken gedaan met data. Zij hadden altijd al de snelste GPU's. Nou, die hadden AI's nodig. Want AI draait, nou ja, kijk mensen denken: AI, hoe maakt het draait gewoon op GPU's? Dat zijn niet uh, G, GTX, uh, nou inmiddels zijn het de RTX, de, de 5000 series die wij in onze PC's hebben. Dat zijn echt hele grote quadro's. die echt nou, 5000 euro per kaart kosten. En uh, ja, daar draait eigenlijk heel ChatGPT op. Maar ook Gemini. Uh, die is heel veel met AI. En uh, die heeft daar gewoon hele goede zaken gedaan. Vies. En um, je merkt dat ze nu als je kijkt naar, naar gaming. Wat natuurlijk eerst een grote markt was. Uh, en natuurlijk ook wel zaken. Maar gaming was een heel groot deel van hun business model. Dat begint een beetje af te zakken. Ze zijn duur. Duurder dan de concurrentie. Um, maar uiteindelijk denk Want ik... Want wie concurreert er nu dan uh, bij gamen? Is dat AMD of dat zo? Dat is eigenlijk alleen AMD. AMD heeft natuurlijk nu wel... Redelijk, kijk, AMD is eigenlijk een beetje bij met videokaarten. Kijk, in, de, in het hoogste segment, dus de 90 series... Dat zijn de duurste videokaarten. Dat zijn rond de 2.500 euro die je als consument in je gaming pc stopt. Ja. Heeft AMD nog steeds geen antwoord. Daaronder is AMD gewoon vaak goedkoper en beter... Um, en je hebt ook nog Intel. Maar Intel doet een beetje mee uh, in de onderkant van de markt. Dus wat je hebt eigenlijk mensen die beste pros willen kopen Nvidia. Mensen die daar tussenin zitten kopen vaak AMD. En mensen die echt dat... gewoon... Met een dubbeltje willen we sparen. Het gaat echt om uh, videokaarten dus. Ja, maar daar hebben want, ze natuurlijk niet die 5 miljoen want, vandaan gehaald. Want Intel doet natuurlijk wel chips voor processors. Ja, ja? maar Intel is ook een drama. Want Intel heeft uh, laatst een soort flink bedrag moeten accepteren... geloof ik van de Amerikaanse overheid... omdat het niet lekker ging. Kijk, Intel is kapot geconcureerd door AMD. Goedkoper, beter. Ja, dan gaat iedereen over. En nu zit Intel ook weer net als met... Uh, CEO zit nu met de gebakken peren. te lopen achter. En... Uh, want dat wil ik eigenlijk inderdaad wel vragen. Uh, je hebt dan uh, AMD bijvoorbeeld. Uh, die is dan nu erg aan het stijgen. En kan Nvidia misschien inhalen. Nou, uh, in de gamingmarkt, maar niet in de AI-markt. Niet, niet, en ook niet in de chipmarkt. Nee, kijk weet je. A wat het AMD heeft Intel Mark, Dat wilde ik eigenlijk vragen. Komt dat echt omdat uh, er dan concurrentie is op wie er beter is. Vooral wie er goedkoper is. Um, beide. Kijk, uiteindelijk, niet over de consumentenmarkt, NVIDIA's, King of the Hill met AI... daar gaan ze ook nooit van de troon gestoten worden de komende aantal jaren. Ze hebben gewoon puur monopolie op de AI-markt. Er komt, e, komt AMD niet tussen, er komt Intel niet tussen. Vooral Intel komt daar nu niet tussen, want die hebben geen geld. Um, als we kijken naar de gamingmarkt, zien we dat eigenlijk altijd al een beetje een tweeslag is geweest. Mensen kopen vaak wat uh, het goedkoopste is, omdat dat vaak het beste is, in zekere ja. zin. Dat klinkt misschien een beetje krom... Maar Intel heeft, uh, zeg maar, sinds de negende generatie desktop-processoren... zijn ze een beetje achter gaan lopen. AMD is gegroeid. En wat je dan krijgt, als je dan als gamer een processor wilde kopen... in het ja. hogere segment, dus rond de 350 euro... kon je voor Intel iets kopen wat minder goed werkte dan wat van AMD. Dus wat koopt iedereen dan? Ja, de AMD. Nope. En dat heeft nuance, want de een was weer nog, beter dan de ander. Nog even ja. tot slot. Betekent dit goede nieuws voor Nvidia... Voor de gamers dat ook weer die, game, of dat die videokaarten weer in prijs wat gaan afnemen? Of nee, ik denk juist dat, dat, niet ik denk dat Nvidia meer gaat focussen op AI, AI. Weet je, die markt is zo'n klein deel van hun bedrijf nu. Uh, dat zal niet meer echt relevant voor hun zijn. En, maar ja, wordt het ooit nog goedkoper? Dat ligt eraan of de concurrentie wat gaat doen. Kijk, ja. het, is, het is al gestabiliseerd. Want een aantal jaar geleden, net in het begin van de walktom, was het echt drama als het gaat over chips. Ja. Uh, niks was te krijgen, alles was duur. Um, maar goed, nu is het weer wat meer gestabiliseerd. Weet je wat het ook is? We komen nu ook op een soort diminishing return punt. Hè? Dus ja. het, elke generatie wordt niet per se heel veel beter. Kijk, toen ik begon met, met PC-gamen in 2016... Uh, als je zeg maar ging van de 900-serie naar de 1000-serie... was echt een gigantische stap vooruit. Van 1000 naar 2000, stap vooruit... Van 2000 naar 3000 werd het al wat minder. Nou, van 3000 naar 5000 nu. Dat zijn ja. overigens de namen van de generaties. Ja, ja. Ze, gaan uh, nu, ze, gaan, ze zijn nu eigenlijk aan het experimenteren... met echt hele andere vormen van uh, berekeningen, geloof ja. ik. Ja, met, is, met, met, met, dat ze met, met biologische middelen aan de gang gaan en zo. Dat, dat ze, zou ik niet weten. Ja, maar, ja, in laboratoria, ja, dat zijn ja, nog niet. Maar, ik bedoel maar wat niet het, AMD en als je kijkt naar processoren bijvoorbeeld... Kijk, uh, de laatste grote leap in performance is denk ik echt geweest voor Intel naar de 8000-serie. En bij AMD denk ik Ryzen 3. Maar weet je wat Duizend, ik nou ja. zo leuk vind? Hè? Sorry, dan ga ik even heel, heel, heel... Ja? We gaan zo wel af, ja, we gaan ja. afsluiten. Ja, we gaan afsluiten. Eigenlijk is het zo, zo vet hè, dat we gewoon als mensen door, door rare symbolen te kerven in, in, in, in materialen in de grond ja, zitten. Een soort, ja, ja. een soort runes zeg maar hebben gecreëerd hè, voor mensen die fantasy-spelletjes spelen. Ja. Dat die gewoon dingen doen. Weet je, weet je het gezegd, we tricked the Rock into thinking. En dat ja, is gewoon ons, uh, onze grootste markt zo ongeveer in de hele wereld. Uh, ja, nee, onze dat onze magische steentjes. Ja, dat zijn ja maar eigenlijk. dat is eigenlijk wat het is. He. En, en <laughs> natuurlijk, laten we niet vergeten dat in die hele AI-markt ACM ook een hele grote rol speelt. Ja, ja zeker, bedoel, zeker. De ASNL komt, en je die ook ja. niet speelt. nog wel, het gaat wel naar de VS nu hoor. Ik heb voor een deel uh, gaan zijn ze bezig nu. Dus het is ja, is, ik, genoeg, uh, genoeg uh, ja. uh, ontwikkelingen op techgebied in ieder geval. Zeker, Volgende altijd. maand zijn we er weer met een update over internet, ICT en alles. Wat ons ja. bezighoudt. Wat ons soms een beetje te ver gaat. Want technologie haalt de mens soms een beetje in. Hier is Last in Space van Foster the People. Zometeen een nieuw recept in de Meer Kookshow. Ja, daar zijn we weer bij de Meerkookshow budget editie. En uh, nou... Ja, de, nou... Nee, we hebben november nog, hè? Oh, yeah, yeah. Nog, ja ja, ja. Ik heb ook wel zin in het nieuwe seizoen. De mensen, wat we laatste. hebben wat leuks gepland. En ik heb de jingle al klaar. En die is ook, ja, die is best geniaal. Helemaal maar heel trots op. Maar goed, daar zijn we nog niet. We zijn nog lekker bij de budget editie. Want ja, de economie wordt slechter. Ook na de verkiezingen, jongens. Maar niet uit links of rechts vindt. Het wordt allemaal altijd slechter. De boodschappen worden duurder. Dus dat moeten we sparen. Dus dat gaan we ook doen. En ik ben eigenlijk weer een beetje opnieuw verliefd geworden op de prei. Dat klinkt heel raar. Ik had het best wel lang laten zitten. Want het, ja, het was voor mij een beetje zo'n groente. Want ik denk, ja, Die gooi je dan in van die smerige groentetaartjes. En dan proef je het een beetje half zo. Maar als je prei goed klaarmaakt... is het toch lekker, jongens. Dus Daar gaan we het over hebben. Uh, nou, wat heb je nodig? Prei. Wie had dat verwacht. Prei, uh, mosterd. Het is dus een soort, uh, ja... We gaan een soort prei roommosterd-ei maken vandaag. Echt een simpel gerecht. Echt voor als je een krappe kast heeft. Maar wel iets wat een beetje toch die Franse keuken naar je huis brengt... als je even wat minder te makken hebt, zeg maar. En uh, nou, wat ga je doen? Je, je snijdt een paar grote, grote stukken prei af. Zodat dat die goed gewassen is. Uh, de, als bij de buitenkant een beetje vies is... kan je altijd de buitenschilder afhalen. Je zorgt dat je van die... Ja, ringen hebt, maar dan wel dikke ringen. Zeg maar. Hè? Dus gewoon vier centimeter in hoogte. Nou, dat is misschien te hoog. Drie centimeter in hoogte, laat het zo doen. Je zet een pan op uh, goed vuur. Je doet er wat neutrale olie in. Of wat boter. En ja, je zorgt gewoon dat die prij aan beide kanten. gewoon lekker bruin wordt. Aan die ringkant, zeg maar. Nou, dat doe je met. Uh, als je met één persoon bent. Dus gerechtje voor je, in je eentje. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben geen, uh, geen geld voor familie vandaag. Uh, dan nou, dan heb je, zou ik vijf, zes uh, van, die, van die ringen doen. Dan ondertussen klutschen je een eitje. Uh, je zorgt dat er ook wat room bij zit. Dat kan. Uh, je kan er ook, dus kookroom kan je erbij doen. Ongeveer 200 uh, milliliter zou ik doen bij twee uh, eitjes. Dus je moet zorgen dat het niet echt eierig is. Maar dat het net genoeg is om, uh, om hard te maken. Daar doe je wat mosterd uh, doorheen alvast. Je kan eventueel nog een shallotje er doorheen fijn snijden. Een beetje knoflook. Ja, En dat giet je eigenlijk helemaal fijn... Over, dat, over die, die preiei op het moment dat die lekker bruin is geworden... en een beetje goed bakken is. En dan krijg je een soort van, ja, preiei-omelet. En het klinkt heel simpel, maar als je dit goed doet... met een knoflook met de juiste hoeveelheid zout... vergeet natuurlijk ook niet te zouten... dan smaakt het gewoon hartstikke lekker. Dan heb je gewoon een simpel gerecht voor een, een paar eurotjes goed samen. Nou, dat was weer een goede samenvatting. En we zijn erg benieuwd naar natuurlijk de nieuwe rubriek die in december wordt gepresenteerd. Ja. Volgende keer nog één keer de budgeteditie. We moeten, zoals je al aan mijn stem hoort, even door naar het volgende uur. En dat kan niet zonder het hebben afgesloten. Met een zero's knallen. Dit keer, en je hoort het al. Precies uit 2000. Britney Spears. Stronger. Ja. Ja. There's nothing you can do Oh, say I've nice, nice. had enough I'm not your property as from school